Waterwal we werd bij het NWS-journaal. Botresten die in de krant El Pais zijn de resten van Martin Vervonderen, die begin 2010 verdween. Deze zomer werd in de buurt van de uitgebrande auto van de Nederlander onder meer een schedel gevonden, die dus van Vervonderen blijkt te zijn. De 51-jarige Nederlander woonde al 10 jaar in Noordwest-Spanje. Volgens zijn vrouw is hij het slachtoffer van een misdrijf en zou ruzie hebben gehad met zijn buren. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft veel last van de crisis in Oekraïne. In de eerste drie maanden van dit jaar is de netto-winst met 41% gedaald naar 4,6 miljard euro. De belangrijkste oorzaken van de winstdaling zijn de nog openstaande Oekraïnse gasrekening van 4 miljard euro... en de gekelderde koers van de Russische roebel. In mei stopte het grootste gasbedrijf ter wereld met de gaslevering aan Oekraïne. De cijfers zijn nog niet opgenomen in de kwartaalcijfers van Gazprom. Als de Schotten kiezen voor onafhankelijkheid verhuist de Royal Bank of Scotland zijn hoofdkantoor naar Engeland. Schotland beslist volgende week via een referendum of het uit het Verenigd Koninkrijk stapt. De bank zegt dat door de mogelijke onafhankelijkheid onzekerheden zijn ontstaan op fiscaal, monetair en juridisch gebied. Ook andere bedrijven zoals verzekeraar Standard Life en oliemaatschappij BP zijn bezorgd. Minister Opstelten heeft alsnog een aantal nevenfuncties opgezegd... die hij volgens zijn woordvoerder over het hoofd had gezien toen hij minister werd. Ministers mogen geen nevenfuncties hebben... maar Opstelten zat onder meer nog in het comité van aanbeveling van het Kerkjeff-festival. De Telegraaf stelde daar vragen over... omdat dirigent Kerkjeff een persoonlijke vriend is van de Russische president Poetin... Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden en lokaal kans op een beetje regen. Het is zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon en iets warmer. En de kustprovincies wel weer kans op bewolking. In het weekend vooral in het noorden en westen zon En dan zo'n 20 tot 22 graden. Dit was het -journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 met nu zeven luncht. Uh, wat hier hangt, dat is de classic top 100. Dat zijn de beroemdste klassieke stukken van de laatste 300 jaar. Niet de beste, maar de beroemdste. Ik wou het zo doen, ik speel een stuk, kijken of u het nummer weet. Ja, omgekeerd is voor mij niet te doen. Dat, uh... <lacht> Durft hij niet je kunt het wel proberen. Is er een nummer dat u nu al wil horen? Finlandia. Eh? Finlandia? Ja, dat zou ik ook wel willen horen. <lacht> Welk nummer is dat? 27. Finlandia. Even kijken. 27. Ja, dat is mooi, maar het is niet grappig. Hè? Het is wel een heel mooi stuk. Uh, nog een ander nummer? Yes. Furelize. Oh. Dat ik dat nog mee mag maken. Furelize. Oh. Wat gaat het in vredesnaam nou verder? Dat... U weet hoe het ontstaan is, hè? Begonnen als een vrachtauto die achteruit rijdt. Dat zou leuk zijn, dat je daarbij mocht wezen. Het moment dat Beethoven Furelize bedenkt. Dan zit hij daar zo van... Scheiße. Het ritme van ZFM. Track I'm Dat waren de hollies. En uh, dat doen we de carry -in. We gaan naar de vrijwilligersvacature van de week. Normaal hebben we daar een mooie jingle voor, maar die, uh, die, uh, die doet het even niet. Dus, maar als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. Ja, dat, ja. Goed, dat ben ik. Dat ja. ben oh. uh, Kitty Koenekoop van het ja. Zandvoorts Museum. Jazeker. Sinds uh, niet al te lange tijd, hoor. Sinds uh, maart, april. En wat wil je erover vragen? Ja, nou, uh, ik zou zeggen, vertel welke, wat voor vacature heb je voor ons? Nou, het is een vacature eigenlijk voor een vrijwilliger bij het museum. Waarbij gevraagd uh, ja. wordt om mensen te ontvangen die binnenkomen. Ja. Dus gastvrijheid staat heel hoog in het vaandel. Dan uh, geven wij wat informatie over de tentoonstelling die op dat moment aan de gang is. Uh, je verkoopt wat uh, spulletjes uit de museumwinkel, ja. typisch Zandvoortse dingetjes. Uh, als je dat wil, kun je ook uh, kassenwerk verrichten, uh, kaarten verkopen, museumjaarkaithouders zijn ook welkom. En ja, uh, in het licht van de bezuinigingen moet er iets wat schoongemaakt worden. En als je dat uh, kunt, dan wil ik, willen we graag dat je dat doet, maar als je dat niet kan, dan houdt het op. Ja. Dat was het eigenlijk. Oké. Okay echt geïnteresseerd bent in, in uh, kunst, in, in, in de Zandvoortse kunst met name, dan is het ontzettend leuk werk om te doen. Dat lijkt me wel, ja. Ja. Ja, als je, als je daar een beetje, beetje belangstelling voor hebt en je bent daar een beetje ook in thuis, want dat lijkt me ja. ook wel handig. Ja, nou weet je, dat, dat hoeft niet eens. Uh, je leert eigenlijk gaandeweg het proces wanneer je daar bent, want ik wist ook niet zo heel erg veel over de misschien geschiedenis wordt. Maar uh, we hebben iemand die rondleidingen doet voor onze vrijwilligers, zodat ja. we gewoon uh, wat meer kennis krijgen. En mm -hmm. dat is echt, echt ontzettend leuk. Nou, ik, ik vind het een hele leuke vacature. Ja. Het is dat ik nou, al vier, vier dagen solideer. per week bezig ben. Maar... <laughs> ja, ja. Nee, maar uh, kijk, de, de, de werktijden, tussen aanhalingstekens, dat is uh, op woensdag tot en met zondag, zijn we open van 1 tot 5. En we werken altijd in, in, in groepen van 2. Dus uh, yeah. uh, het verschilt heel erg van. En je kan ook echt aangeven wanneer je wel kan en wanneer je niet kan, en je voorkeur. Aha. Uh -huh. Dus het, uh, het is niet zo dat ze uh, verplicht van woensdag tot en met zondag aanwezig moeten zijn. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. We hebben al een hele grote pool van vrijwilligers. Mm -hmm. En hoe meer, hoe liever, uh, zegt Hilly Jansen, de beheerder. Want uh, ook weer nieuwe vrijwilligers en, en, en andere mensen die erbij komen... die hebben weer nieuwe ideeën. En dan, uh, ja, dat, uh, dat is heel, ook heel creatief voor het museum zelf. Dat lijkt me ook, ja. Ja. Ja, ja. uiteraard. Nou, het is een hele leuke vacature. We gaan hem ook uh, even op uh, de Facebookpagina van CFM zetten. Hartstikke goed. En uh, dan hoop ik dat jullie daar heel snel uh, een reactie op krijgen. En dan oh, ze, uh, kunnen ze contact met jou opnemen. Nou, nou met Hilly Jansen graag. Hilly Jans. ja, ja. Zij is de beheerder van het museum. Oké. Okay. Okay. En dan moet ik het, het telefoonnummer nog even door. Mm, uh, uh, dat doen we buiten de uitzending uh, even. dan zetten we dat op de Facebookpagina. Ja. Oh, okay. Mensen, mensen kunnen dat toch niet zo snel opschrijven nu. Nee. Oh, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. okay, bedankt. Okay, tot ziens. Dag. Dag. Blijf even van de lijnen. pain and I'm lost. I'm sleeping all these demons away. but your ghost? The ghost of you, it kiss me away. My friends, had you figure it out? Yeah, there's so inside of you. It's right hiding than another you. But you're All these demons away But your ghost The ghost of a wicked spirit Is en eh uh, nummer dat heet Ghost Yeah. Okay. This is Kate Perry This is Sipping This is how we do it. Pancakes from a boy still up, still fresh as a daisy. real This is how we do it. Nou meisje, dat is dan lekker om te weten. Dat je het zo doet. Hè? Is het is maar plezier. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, we hebben nog een uh, even lekker plaatje tot het nieuws. En... Ja. Het uh, is Bluff. Ik al een tijdje niet meer gedraaid. Samen met Ilse De Lange en dat is hun laatste single en de dubbel dat heet Open je ogen. Hierna weer het regio nieuws. Dat was Bluff. Samen met Ilse, Lange, uh, Ilse de Lange. Uh, afkomstig van het album in het midden van Haarlem. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan krijgen we het regionieuws met Anders de Koning. In Haarlem en Zandvoort wordt er relatief het meest gefitness. 28% van de huishoudens doet aan deze sport. Squash is het minst populair en uh, dit alles blijkt uit een publicatie van het RIVM. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête die gehouden is onder de consumenten. Hardlopen staat op een, een mooie tweede plaats. Het gaat bij deze cijfers niet om uh, of u lid bent van een club... Uh, het gaat om uh, de sporten die beoefend worden. En de teamsporten zoals voetbal en hockey zijn daarbij niet meegerekend. De voortgang van de kermis op het Badhuisplein en de boulevard de Vauvage... staan ter discussie. Een aantal omwoningen reageren boos op de informatiebrief van de gemeente waarin stond dat de kermis met een paar aangepaste verbeterpunten... over onder andere de geluidsoverlast... volgend jaar zou terugkeren op deze locatie. Hierdoor wordt een oer-Hollandse attractie in haar voortbestaan bedreigd. Het is slechts tien dagen per jaar en met goede afspraken en handhaving... van deze afspraken moet het toch mogelijk zijn... om dit stukje oer-Hollands volksmaak in ere te houden... Of krijgt wederom een kleine meerderheid haar zin? Morgen is er weer een editie van Jazz aan Zee. En dat is bij Strandpaviljoen Talassa. Genieten van sfeervolle jazz met uitzicht op zee... en onder het genot van een hapje en een drankje. Deze keer treedt voor u op zangeres Magdod Cambridge... begeleid door Erik Doelman op Piano... Anton Drukker op contrabas en Menno Veenendaal op drums. Uh, de aanvang is vijf uur en de entree is gratis. Dan bij Café Koper weer een nieuwe editie van de pubquiz. En uh, ja, quizzen of quizzen, hè? dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden daarbij getoond op een groot scherm en van commentaar voorzien door quizmaster Joop van Ness Junior... Wie de snelste en de beste is. Ja, dat moet dan nog blijken. Hè? Als, u mee, als u mee wilt doen, uh, kunt u zich inschrijven aan de bar van Café Koper of per telefoon. Dus als u van spelletjes houdt. En, en het u leuk lijkt om een keer mee te doen, schrijf je dan uh, zeker op tijd in. Volgens volgende. En dan uh, aankomend weekend zijn er de Open Monumentendagen. De Stichting Behoudt Zandvoorts Cultureel Erfgoed... Uh, organiseert ook in Zandvoort weer een, uh, de open monumentendagen En het thema van dit jaar is op reis. Het uh, precieze programma volgt nog. En uh, om te weten welke monumenten er voor bezichtiging open zijn... ...moeten we even de Facebookpagina van Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed in de gaten houden. Of even uh, bij het VVV vragen om meer informatie. Aankomende zaterdag is er een uh, leuk evenement op het circuitpark uh, uh, Zandvoort. U kunt uh, met een gids een rondleiding krijgen... En uh, zo maakt u na de kennis met deze unieke racebaan. U wordt ontvangen bij de BMW Driving Experience Slotenmakers met een kopje koffie of thee. En daarna neemt de gids u alle wandelen mee naar het oude sliptrein, het monument bij Del Entree, de Tarzanbocht en uiteraard de Pitstraat. En ondertussen zal hij honderd uit vertellen over de trein, de racebaan en uiteraard de geschiedenis van het park. Een uh, leuke, unieke kennismaking met een uniek en prachtig gelegen circuit. En uh, u kunt deze excursie boeken bij het VVV Zandvoort. En uh, de kosten zijn 9,50 euro per persoon. En de excursie begint om 2 uur. En tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon komt af en toe door, maar met name uh, vanochtend en ook nu nog aan het begin van de middag zijn er nog vrij veel wolkenwelden. Het blijft wel droog en het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en komende nacht is het over het algemeen vrij helder en er is kans op wat nevel en mist. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige ...noordoostenwind. Temperatuur daalt naar een graad 13. Morgen komt de stroming uit het ...noordoosten. De aangevoerde lucht is droog en het, de zon ...schijnt flink. De wind is matig uit het ...noordoosten ...en het wordt opnieuw 21 graden. Tot zover het nieuws en het weer.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 Van de Becky G En dat heet Shower ja, Ze zingt onder de douche Nou ja, dat kan natuurlijk ja. Als je dat leuk vindt, moet je dat gewoon doen uh, We gaan weer even richting De Canemar uh, Golf and Country Club In uh, In, uh, in dames en heren Want u weet het, daar is op dit moment Het, KNM, het KLM open Aan de gang en uh, we hebben daar een aantal sterreporters rondlopen. Dat zijn jongens ja, van ja, ja. zwaar kaliber die ontzettend veel verstand van de golfsport hebben. Uh -huh. En uh, we hadden het vorige uur albert Jan Vos, maar die, die heeft nu zelf een holingwal geslagen geloof ik. Dus we hebben nu Maurice Mulder. Hallo! Een goedemiddag Ruud. Geen goedemiddag Maurice. Goede En Angela en luisteraars natuurlijk inderdaad. Dag Maurice. Hallo. Ja. Vertel. Ik sta op KLM open om uh, even over de klok van 1 is weer de te gegaan op het Kenner Magoffer Country Club. Dat betekende dat de wedstrijd weer vervolgd werd. Iedereen is naar zijn eigen hol weer gegaan en is tegelijkertijd gestart. Ik zelf ben naar hol uh, 15 gegaan, naar de Green daarvan. Daar is een hol in 1 nog niet geslagen, maar wel een mogelijkheid, want het is een par 3. Uh, ja. Als je daar de hole in 1 slaat, dan kan je een... Uh, een ruimtereis te waarde van honderd en duizend euro winnen. Een ruimtereis? Een ruimtereis, jazeker. Ga je er naartoe, naar Mars? Ja, zoiets. Of naar Pluto, Venus. Of naar Pluto, Venus. Ja, de maan, de zon. Ja, weet ik van. Ja, we moeten toch maar eens leren golfen dan. Ja. lijkt me wel wat. Twee hos 17 is een BMW... E of C-8 uit mijn hoofd te winnen... als je daar op een paar 3-0-in-1 -in slaat. Ja. Maar als we gaan kijken wat er op uh, rol 15 het gebeurd is... is de flight van uh, Craig Lee, Daniel Brooks en Eddie Pepperell... Uh, ja. die sloegen alle drie een bal op de green... maar Eddie Pepperell die sloeg hem net buiten de green op de foregreen... en daar staat een putje van de beregeningsinstallatie. Oh. En, en dat is plastic en daar kan je niet van afslaan. Dus nee, wat nee. gaan we dan doen? Ja. Ja, wat doen we dan? Discussie. Ja, nou ja, dat ga ik je vertellen. Dat was een hele discussie. Dan kunnen ze, hebben ze twee opties. Of zelf een beslissing maken. Of de referee erbij halen. Ze besloten om de referee erbij te halen. Maar waarschijnlijk duurde dat te lang. En hebben ze uiteindelijk zelf besloten om hem te gaan droppen. En daarna had hij een hele mooie put en zat hij er. Met een birdie zat hij toen in de cup. Dus er was twee slagen voor per Oké. Okay. Net is geëindigd op de 15 0 en begint nu op de 16 0 uh, Taco Remps, dat is een Nederlander. Uh, hoe die Hol 15 heeft gedaan, weet ik net niet, want ik moest weglopen. Maar net stond hij nog plus 1. En nu is de fly begonnen van Arendel Sadier en Krietenmeijer. En Krietenmeijer is een amateur uit Nederland. En als ik net de scores bekijk, stond hij plus 1. Dus dan doet hij het redelijk tot zeer goed. Okay. De beste speler op het moment die staat op min 4. Dus 4 slagen onder de banen. Ja, en wie is dat? En dat is best netjes. Uh, moet ik even herinneren. Nee, Die weet ik niet uit mijn hoofd. Echt, ja. ja, vreselijk. Even kijken. Mag ik even. <laughs> voor je? U bent live verbonden met de Gentleman Golf en Country Club, dames en heren. Ja. ja. <laughs> en onze verslag over moet, moet lopen. Nou, dat is heel wat. Uh, vijf staat hier ondertussen, dat is uh, Stal. Oké. Okay. Die is op de 12e hole bezig. En onderzet Goya met een min 3. Is ook met z'n twaalfde hol bezig en degene die met z'n 13e hol bezig is, is eigenlijk en Ik sta nog min 3 ook. Oké, okay. okay. en hoe doet Luiten het? Is dat al uh, iets van te zeggen of niet? Uh, net toen ze weer waren begonnen stond Luiten op uh, level par. Dat betekent dus dat hij uh, nul slagen boven, nul slagen onder de baan liep. Oké, okay. oké. Okay. Hij deelde 22e plek en de laatste score wat ik had gezien stond hij nog steeds level par. Oké, okay. oké. Okay. Nou, uh, we gaan uh, er ongetwijfeld meer van horen. Uh, we kunnen de uh, nieuwtjes ook op onze CFM-app uh, zien. En als u het allemaal wil volgen, kunt u ook nog de KLM Open App downloaden. Dat is ook een hele mooie. Ja. En daar word je ook lekker bijgehouden. Hé, hey, Marius, ik wens je een fijne dag. Ja, dankjewel. Je kan ook kijken op Twitter, Ruud. Op Twitter? Wist je dat? Ja, oh, ja, nee, maar ik heb niks met Twitter. Nou, maar mochten mensen wel wat met Twitter hebben... en wil je op de blijven, at Golf. Ja. En dan blijf je op de hoogte met de laatste foto's en de laatste hoe het in de baan gaat. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dan gaan we toch even kijken. Ja. Helemaal goed. Hey, Oké. Okay. Uh, tot de volgende keer. Morgen spreken we je ja. weer ongetwijfeld. Uiteraard. En ja, uh, mocht er nieuws zijn, bel gewoon naar de studio, hè, want dan uh, kan je bij, Cor ook wel even in, of bij Bart ook wel even inbreken. In, uh, inbreken. Als het belangrijk Dat is. Heel, het gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, fijne dag verder en we spre wij spreken je morgen weer. Helemaal goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Tell me where we're running to, cause I don't really have a clue these days. Heart, tell me where we're running to, cause maybe this old cowboy's lost his way. Singing. Tears into the ocean deep. Can feed him like the fishes down below. Drunk. Morgen gaan we het meer ervan draaien. Want, uh, ja. Morgen trouwens, een beetje een feestelijke uitzending, dames en heren. Want alle presentatoren en zo en medewerkers zijn aanwezig in de studio morgen. Vanwege het feit dat dit programma natuurlijk op 1 september twee jaar bestond. Ja. Dus Chanel is er, Dolly is er, Angela is er. We zijn er met z'n allen morgen. We gaan een feestelijke uitzending van maken. Het is de zaal blues quality. En dat heet I Can Get No Satisfaction. Joehoe!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 ...discovered I'm in love with you. Cause I'm happy just to dance with you. The Beatles. We're overgegaan door de Soulful Blues van het E. en I can get no satisfaction. En dit was I'm happy just to dance with you... ...van het album A Hard Day's Night... ...dat dit jaar precies 50 jaar oud is. Jawel. Weet u dat ook, Pamiris? Het is... Uh, The script. En ik denk dat dit de laatste plaat gaat worden. Hè. Dat heet Super Heroes. Ja, nou natuurlijk matchbox met uh, Bart Vermeer en uh, die gaat ook Beatles draaien.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 Dus uh, de Nederlandse band, The Script. Een gedurig superhero, hun uh, nieuwste single. Nou, uh, dit was het voor vandaag. Althans, wat ons betreft. Maar u krijgt natuurlijk nog de hele middag live radio's. En meteen met Matchbox. Daarna met Muziek, Live met Hans Wassenaar. Dus, Oeh, oe, wat een feestje. need <tied> for Right, that's how a learns to fly. Ja, en uh, Angela en ik zijn er morgen weer. Maar niet alleen Angela en ik, want uh, ook Cheryl en Dolly zijn erbij morgen. Omdat we morgen eigenlijk een beetje gewoon een beetje feestje vieren. Klein feestje dat we gewoon twee jaar bestaan. Dit programma twee jaar in de lucht is. En dat was eigenlijk al op 1 september, maar ja. Toen was nu iedereen aanwezig. En morgen wel. Ja, nou, dat is goed. Dus vandaar dat we morgen gewoon lekker een beetje met z'n vieren gaan werken en met z'n vieren gaan presenteren. En het wordt gewoon leuk, ja, gewoon oh, gezellig. Voor nu is het tijd om uh, gedachten te zeggen en uh, de microfoon over te dragen aan Bart van der Meer. Dief, die ook met drie eentjes gaat werken, nee. nou, dan spreek ik hem nog wel eens even over. We <lacht> ik ik gaan gewoon auteursrecht vragen. Met u Oh nee, dat kan niet, want ik heb het weer gejat van Lex Harding natuurlijk. Ja, bij collega's moet je het maar hebben, zeggen ze dan. Eh? Oké, okay. nou, heel veel plezier met Bart zometeen, want hij gaat vast leuke muziek draaien. En uh, ik heb ook iets langs horen komen dat, uh, dat hij uh, een briefje geschreven heeft aan iemand... waar hij onder geschreven heeft, PS I love you. Nou. Terwijl hij getrouwd is, nou, heel goed. Oké, okay. uh, ik, ik, ik spreek geen oordeel uit. Uh, tot morgen, dag!